Twee uur materij huis met het NOS-journaal. Een Amerikaanse militair heeft een bloedbad aangericht... in de Afghaanse provincie Kandahar. Hij verliet in de nacht zijn basis, ging huizen binnen en schoot mensen dood. Een fotograaf van persbureau EP heeft vijftien lichamen zien liggen. De Afghaanse autoriteiten spreken van zeven tot zestien doden. De NAVO houdt zich op de vlakte. In Wapenveld bij Hattem heeft de politie vanochtend... het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam werd aangetroffen achter een huis...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 In de Limburgse plaats Vaals heeft de politie gisteravond zo'n 50 mensen verwijderd uit een sporthal. omdat ze zich hadden misdragen. Daar waren supporters van een zaalvoetbalclub uit Maastricht. Het ging mis toen de voetbalfans met volle bierglazen de tribune op wilden. Iemand van de kantine probeerde dat te voorkomen door de deur naar de tribune af te sluiten. De supporters gooiden toen met glazen en haalden de deur uit de scharnieren. Vervolgens staken ze op de tribune vuurwerk af. De wedstrijd werd gestaakt. De dronken supporters werden naar de supportersbus gedirigeerd. Een vrouw uit Nistelrode is vanochtend licht gewond geraakt... toen ze op weg naar Oosterwijk een buisert probeerde te ontdijken. Het dier zat op een paal en vloog ineens omhoog. De vrouw sliepte met haar auto en botste twee keer tegen de vangrail. Twee andere automobilisten hebben de vrouw geholpen haar auto van de weg te halen. Ook de buisert raakte gewond, het dier is naar een vogelopvang gebracht. De auto is totaal los. Het weer, af en toe zon, maar wel steeds meer stapelwolken. Langs de westkust vrij zonnig... Verder een matige noordwestenwind bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. WB Verkeersinformatie files op de A4. Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude, 2 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Den Haag Malieveld, 2 kilometer. De werkzaamheden op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... bij de Heinenoordtunnel, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Gouda rijden geen treinen...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 Welkom bij Lexus. De nieuwste sneakers van Adidas, Puma en Nike vind je nu bij Wekan.nl. Dus bestel ze vanuit huis en je loopt er morgen mee weg. Voor de Fashion Mazdafs van dit moment, eerst Wekan.nl. U rijdt aan een Lexus CT200H met 14% bijtelling vanaf 29.250 euro. Kijk op Lexus.nl. Welkom bij Lexus e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Wij, de leden van de ANWB, rijden niet alleen in auto's... maar ook op fietsen, bakfietsen of bromfietsen. Ook daar kunnen we pech mee hebben. En dat is pech hebben. Gelukkig is er nu Wegenwacht speciaal voor fietsen en bromfietsen. Dan ben je in geval van pech snel weer op weg. Sluit daarom net, net als, als wij, wij. Wegenwacht Fiets of Bromfiets Service af. Voor leden al vanaf 32 euro per jaar. Meer weten? Kijk op aanwbnl slash wegenwacht, bel of kom langs. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar in onze vele weekaanbiedingen. Verse bami of nasi goreng met bijvoorbeeld babi pangang, bak 500 gram, 2,99. Lekker, nu alleen nog een toetje. Mona pudding of moes, twee bekers van 450 milliliter voor mij 1,99. Dus deze week bami of nasi en Mona toetjes in de aanbieding. Ja, en ze hebben deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer. Veel meer. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met een lekker voetbalprogramma. Vijf wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Eentje is er al bezig in Breda. En welke? NAC, PSV en die houtkamp. En uh, wat voor wedstrijd. 3-1 leidt NAC Breda tegen PSV. De kampioenskandidaat staat dus met 3-1 achter... Met tien man, maar dat staat Nak ook. Zo dadelijk meer. Dan gaan we schaatsen om de wereldbeker, finale wereldbeker Sebastian Timmerman... met zoals altijd selecties en tickets voor Nederland. Jij snap vast hoe het gegaan is. Bij de vrouwen zijn die tickets verdeeld op de 1000 meter. Margot Boer gaat dat WK-afstanden rijden over twee weken... samen met Marit Leenstra en Irene Wust. Irene Wust was al zeker, Leenstra komt erbij... op basis van de beste Nederlandse in het wereldbeker eindklassement. En Margot Boer was de snelste Nederlandse vandaag op de 1000 meter. Ze reed namelijk een tijd van 1.16.20 en wordt daarmee vijfde de winst gaat naar Christy Nesbit Ongeslagen. Als ze dit seizoen reed op de 1000 meter dan won ze ook. Ze doet het vandaag in Berlijn hier in een baanrecord van 1 minuut 15 seconden en 400ste. De mannen zijn ook al bezig met de 1000 meter. Ook daar gaat het nog om een ticket. Eén ticket voor die weken afstand de 1000 meter. En Hein Otterspeer is de eerste Nederlander die ik in de baan zie. Hij rijdt nu tegen Roman Kretsch uit Kazachstan. Kjeld Nuis en Stefan Groothuis zijn al zeker van de, deze afstand bij die weken afstanden. En Otterspeer strijdt tegen tegen zijn ploeggenoten Michel Mulder en Sjoer de Vries om dat laatste ticket. Otterspeer is niet helemaal fris meer zo aan het einde van het seizoen. Gaf hij gisteren ook toe. Greep mis ook voor de tickets op de 500 meter. Eerder dit weekend ligt wel aan de leiding tegen Roman Kretsch. Maar dat mag je ook wel verwachten als je kijkt naar de tijden en de uitslagen die beide heren in dit seizoen hebben gereden. Otterspeer moet een beetje inhouden als hij de binnenbocht recht voor mijn neus inrijdt in de laatste ronde. Ook een missetje in die binnenbocht. Nu beide armen los op de kruising om dat tempo er maar goed in te houden. De Noorhol waar Bukko reed in de eerste rit 1.10.61. En daar moet Otterspeer toch normaal gesproken ruim onder kunnen rijden. Laatste buitenbocht komt hij nu uit. En de tijd van Hein Otterspeer komt eraan. Hier komt hij richting de finish in 1.09.61. Een seconde sneller dan Bukko. En nu moet hij gaan wachten tot zijn ploeggenoten Mulder en de Vries rijden. En dan weet hij of het goed genoeg is om naar de Weken afstanden te mogen. Schaatsen dus vanmiddag hockey. Bloemendaal Amsterdam, de Nooier tegen Takema. Altijd leuk om bij te zijn. We volgen natuurlijk. De ontknoping van Parijs-Nies de wielerwedstrijd en het WK-Atletiek Indoor. Ook daar houden wij u van op de hoogte. En ik zei al, een mooi voetbalprogramma straks om half drie. NEC, FC Twente, Ajax tegen RKC en Feyenoord en Utrecht. om half vijf hebben we de Graafschap tegen AZ. En de half één wedstrijd NAC-PSV staat op 3-1 en die houdt kamp. Hoe goed begon het voor PSV? Na nou, vijf minuten al 1-0 voor door Wijnaldum. Maar daarna het geklungel achterin bij PSV, zoals we dat wel vaker hebben gezien de afgelopen weken. En Kolk maakte 1-1, Leurling een hele lange solo vanaf eigen helft 2-1. En zelfs in de tweede helft werd het 3-1 na een voorzet van Leurling. Ondertussen de elfde gele kaart, een evenaring van het record in de eredivisie voor Manolev. Uh, hij kreeg rood na twee keer geel en direct rood voor Nu is Ad, uh, nak weer weg en het schot is daar. Maar Titon, de keeper die vanmiddag op doel staat bij PSV, kan de bal pakken. Het schot van uh, Bonavazia die uh, vroeg in de wedstrijd al moest komen omdat uh, uh, Bayram geblesseerd raakte. PSV kansen gekregen. Echt grote kansen. Ook voor Bijnaldem bijvoorbeeld. Die eigenlijk de bal voor het inschieten had bij 2-1. In een uh, leeg doel. Want ten Rouwelaar was al weg. Maar op de doellijn was het uh, een uh, verdediger Bottegien. Die de bal nog uit het doel wist te halen. We krijgen de laatste wissel aan de kant van Lang Breda. Waar Andreas Lasnik gaat komen en uh, is het dan Anthony Leurling. Inderdaad, Leurling die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld die naar de kant gaat. En een staande ovatie krijgt van het publiek. Hij bedankt dat met een applausje richting datzelfde publiek. Robert Schilder dus rood, direct rood na een zware overtreding op Mertens. Danny Makkely, de scheidsrechter, heeft het niet makkelijk. Maar die 19.000 hier zitten te genieten. En de grote vraag was natuurlijk na 6-2 vorige week tegen Twente, 4-2 tegen Valencia... En nu dus deze uh, bittere pil die geslikt moet worden door Fred Rutte. Of dit misschien wel eens de laatste wedstrijd van Fred Rutte als hoofdcoach zou kunnen zijn. Het zou me niet verbazen, want het loopt gewoon niet bij PSV. Men uh, loopt elkaar ondersteboven regelmatig. Het uh, uh, is loszand en misschien wordt dat wel drijfzand voor Fred Rutte. Bal gaat over de zijlijn. Voor in het voordeel van uh, uh, Nac Breda. Omdat Schalk, de invaller, uh, de voet dwars wordt gezet door Erik Pieters. Die voor het eerst sinds 15 oktober weer in de basis staat. Ik zie Jan Vendegor Hesseling warm lopen. Maar ja, het staat 3-1. We zitten al in de tachtigste minuut van deze wedstrijd. En dus ziet het er heel somber uit voor Fred Rutte en zijn mannen. Want Nac Breda leidt met 3-1 tegen PSV. Wat een goal! De Eredivisie. En de goal! Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen bij Heerenveen, Excelsior eindigt in 4-2, stand 3-1. Excelsior nam wel de leiding via tevreden. 1-1 Gouweleu 2-1 Zomer, 3-1 Dost. 3-2 Aalberg en Dost met zijn tweede 4-2. En Herenveen zette dus een 1-0 achterstand snel om in een voorsprong. En toch was die overwinning nog wat moeizamer dan nodig. Ook omdat de Friese met name zelf dachten dat het al gespeeld was. Bas Dost over die instelling. Ja, dat is, dat, is, uh, dat is dan toch wel jammer. Ik denk dat het ook een beetje gemakzucht is. Ik heb dat zelf ook, dat ik dan uh, er met 3-1 voor sta en dat het dan allemaal iets te gemakkelijk wordt. En uh, ja, dan moet je eigenlijk uh, met nog proberen alles af te jagen. Maar uh, ja, dat doe ik zelf ook aan mee en dat is, uh, dat is niet goed. Alleen uh, gelukkig kan ik die 4-2 maken en dan... Uh, is en wie ook weer meedeed bij Herenveen was Ismail Asi Assaidi. En na een periode dus vol blessures maakte hij zijn rentrée. Goeie rentrée was betrokken bij een aantal assist. En was hij zelf uiteraard ook heel erg over te spreken. Ja, klopt. Uh, kijk, uh, weer met mijn maatje en daarnaast zingen weer uh, voetballen. Dat is, uh, dat is toch mooi weer. En uh, ja, ik vind het uh, weer mooi om weer uh, tegen de bal aan te trappen. Dat heb ik zo, uh, zo lang gemist en, uh, ik ben heel blij om weer uh, terug te zijn. Er was te zien. Hij genoot ervan. Excelsior had na die snelle 1-0 misschien nog wel hoop op meer. Maar het zat er toch echt niet in hoor, voor de ploeg van trainer John Lammers. Nou, ik vind wel dat we hè, met name ook de tweede helft durf hebben getoond... en hebben gevoetbald. Maar... Uh, ja, wat ik al zeg, je weet waar hun kracht ligt. En hun kracht ligt aan de zijkanten. Hun kracht ligt bij een, een, een, een sterke spits. Lopende mensen. Ja, dan moet je dat proberen dat eruit te halen. En ik vond die lopende mensen en die ruimte achter onze verdediging... dat vond ik dat we dat redelijk gedaan hadden. Alleen de voorzet, daar vond ik... dan moeten we feller uh, proberen die voorzet eruit te halen. En ik vond dat de tweede helft een stuk beter. FC Groningen tegen Vitesse eindigde gisteravond in de Euroborg in 1-3... bij de rust 100-0-1 door een goal van Van Ginkel. Na de rust 0-2... Onderheide 1-2 Tadits uit een penalty en 1-3 vlak voor tijd Havenaar. Een vrije val, zoals de reeks van FC Groningen het beste omschrijven. De ploeg van Pieter Huistra verloor voor de vijfde keer in zes competitiewedstrijden. En dus is er sprake van crisis. De vraag is dan wat dat betekent voor Huistra. Nou ja, dat, uh, dat zullen we afwachten. Dat betekent in ieder geval dat je de volgende wedstrijden heel erg belangrijk zijn. En uh, dat zijn twee uitwedstrijden, Utrecht en Excelsior. Maar dat zijn voor ons wedstrijden van, uh, van levensbelang. Iedere trainer weet dat er dan druk op komt. Iedere trainer weet dan uh, dat er gekeken wordt uh, naar wat er allemaal gebeurt op het veld. Uh, hoe het komt. Er worden verklaringen gezocht. Ik heb nog steeds heel veel geloof in, in deze groep. Ik heb ook uh, nog steeds heel veel vertrouwen dat we het om kunnen draaien. Maar dat het crisis is, dat is duidelijk. En voor uh, Vitesse begint 2012 juist weer wat leuker te worden. En dat heeft alles te maken met vorige week. Na de overwinning op de Graafschap hebben de Arnhemmers besloten iets zakelijker te gaan spelen. Daarover Marco van Ginkel. Vanaf vorige week uh, ja, tegen de graafschap uh, ja, zijn we toch een beetje resultaatvoetbal uh, ja, gaan spelen. En, uh, ja, puur voor de punten natuurlijk. En dat maakt niet uit uh, hoe het, spel, uh, het, spelveld gaat. En, uh, het veldspel gaat. Uh, ja, dat maakt ons ook niet uit. En, uh, vandaag zie je dat ook weer de eerste helft uh, ja, eigenlijk bijna geen kans gehad. Maar de ene kans uh, ja, gaat er dan toch in. En de tweede, tweede helft uh, ja, eigenlijk precies hetzelfde. En, uh, ja, we hebben gewoon... Uh, ja goed, uh, ja, goed gespeeld, laat me zeggen, voor het resultaat. Alleen ding is duidelijk, Vitesse wil Europa in, desnoods met lelijk voetbal. Nou, de, mij maakt niet uit hoe we Europa in gaan, maar uh, ja, als we Europa maar in gaan. Vitesse-trainer John van der Brom die zag eindelijk weer een uh, team. Ja, en dat deed hem dus deugd. Ja, maar een team is niet alleen de elf op het veld. Het zijn ook de jongens op de bank en de, de euforie, de ontlading. Na de wedstrijd in de, vanuit de duckout, maar ook zeker in de kleedkamer. Ja, dat is, dat is veel mooier dan... Uh, uh, te zeggen nu van ja, het lek is boven of noem het maar wat je wil. Uh, het feit is dat we twee wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben. En dat uh, ja, de wereld er weer een heel stuk mooier en beter uitziet dan, uh, dan vorige uh, week. Dat geldt ook voor Ado, want Herakles, Almelo tegen Ado Den Haag 0-2, 0-1 tornstra Rust, 0-2 Vicento. En Ado Den Haag behaalde in Almelo de eerste overwinning van 2012. En neemt dus weer een beetje afstand van die onderste drie plekken. Trainer Maurice Stijn daarover. Ja, nou goed, we hebben niet gewonnen, ook. Kijk, je kijkt wel naar onder en uh, je ziet VVV heel dichtbij komen. Maar ik uh, heb altijd gezegd als wij de ploeg weer uh, compleet hebben. En die, die begint nu langzaam aan het compleet te worden. Dan, uh, dan doen wij gewoon mee in die hele grote middenmoot. Uh, tussen de tiende en de vijftiende plaats. En uh, dat, uh, dat hebben we vandaag bewezen. Door het overlijden van Lodi Smollarek, de vader van ADO-speler Ebi... zet Stijn de overwinning overigens wel meteen in perspectief. Het is natuurlijk uh, schitterend om te winnen. Maar uh, het, uh, ja, als je dan... Uh, als je dan denkt aan wat er zo'n hele week gebeurd is, dan, uh, dan uh, is, het, is het maar voetbal. Maar uh, het, het maakt het, uh, de winst er niet minder mooi om. Maar uh, wel uh, met gemengde gevoelens na, na, na deze week. En dan maar weer gewoon over dat voetbal. De 1-0 ging Remco Pas, weer de doelman van Heracles, opzichtig in de fout, Remco. Ja, dat is heel vervelend momenten. Uh, dat gebeurt een keer. En, uh... Aan de andere kant ben je blij dat het aan het begin van de wedstrijd gebeurt. Uh, dan kan je nog uh, proberen om, uh, om de wedstrijd daarna uh, recht te zetten. En, uh, dat is helaas bij ons ook niet gelukt. Maar als het aan het eind gebeurt, dan, dan is het helemaal uh, zwaar. En ik heb nu nog wel het gevoel van, uh, dat we dat we met z'n allen misschien recht kunnen zetten. En, uh, ja. Nou, ja, Het gebeurt soms. Het gebeurt soms. Herakles zit veel voetbal in, zeggen altijd alle kenners. Maar het was wel de derde nederlaag op rij voor datzelfde Herakles. En dus moet ook trainer Peter Bos zich misschien een klein beetje zorgen maken, Peter. Nou, we moeten wel realistisch blijven natuurlijk. Ja. En uh, goed spelen verliezen, slecht spelen verliezen is nog steeds nul punten. En uh, de ploegen onder je, die komen dichterbij, dat is waar. En uh, dat is wel de realiteit. En dan had ze vrijdag ook nog een wedstrijd. Niet ondermaal winst voor Ton Lokhoff en VVV... want zij verloren in Limburg. Nog zuidelijker daarbij Roda met 3-1. AZ gaat momenteel lang kop. 49 punten uit 24 duels. Tweede FC Twente, 48 uit 23. Derde PSV, 48 uit 24. En vierde Heerenveen, 48 uit 25. Vijfde Ajax, 46 punten uit 24 duels. En zesde staat Feyenoord, 44 uit 24. Utrecht. We kijken onderin. Staat 14e met 26 uit 24. 15e NAC, 25 uit 24. Daar gaan er wellicht drie punten bij komen. VVV, 25 uit 25. Staat 16e, 17e de graafschap. 16 uit 23. En Hekkersluiter nog altijd Excelsior, 15 uit 25. En vandaag dus nog vier duels buiten het nu lopende NAC PSV. Waar het 3-1 staat NEC, Twente, Ajax, Waalwijk en Feyenoord. RKC Waalwijk, Natuurlijk Feyenoord, FC Utrecht allemaal om half drie. En om half vijf de graafschap AZ. Er was ook nog een wedstrijd in de eerste divisie. Heel belangrijk gisteren. Want Fortuna zit dat Sparta 1-0. En daardoor is het verschil met koploper Zwolle. Die zelf moeizaam van de Bos wonnen dit weekend met 1-0. Weer opgelopen tot zes punten. En we hebben nog acht wedstrijden te gaan. Ja, Zwolle heeft ook nog 18 punten voorsprong op Willem 2. Ze zullen zich niet erg uh, zorgen gaan maken daar uh, bij Zwolle. Bij 2 ook niet. We gaan weer eens even schaatsen in uh, Berlijn. De 1000 meter voor mannen is daar bezig. Sebastian. Michel Mulder uit Zwolle trouwens. Is gestart in uh, de zesde rit. Hij rijdt tegen Brian Hansen, Amerikaan. Die uh, begin januari een uh, Suur op liep aan zijn voet, klein haarscheurtje, toch weer op het ijs staat en weer meerijdt Michel Mulder. Die gisteren voor de eerste keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd won. was op de 500 meter. En hij strijdt dus in feite niet alleen tegen deze Brian Hansen, maar ook tegen de tijd van Hein Ottespeer Die met 1.09.62 nog altijd aan de leiding gaat op deze 1000 meter. Michel Mulder moet sneller rijden dan die 1,962. om naar de weken afstanden te mogen. Ook op deze afstand is al wel zeker van deelname aan de 500 meter. Hij ligt voor op Hansen, niet alleen door de binnenbocht waar hij nu uitgereden komt... Even in de buitenbaan, gelijk weer terug naar de binnenbaan. Netjes binnen de blauwe lijnen, bel voor de laatste ronde. Heeft geklonken, 42-07. Daarmee is hij nu uh, 1500ste van de seconde langzamer dan zijn aan Danijn Otterspeer ook langzamer in de ronde. Het hangt dus af van de laatste ronde. Maar hij moet dadelijk door de laatste buitenbocht heen knokken. Deze Michel Mulder, die uh, dit seizoen uit de schaduw van zijn tweelingbroer Ronald is gestapt, kwam niet lekker uit. Bij het insteken van de buitenbocht moest inhouden, anders zou hij een blokje wegtikken Dan word je gedisqualificeerd. En dan gaat denk ik de tijd van Otterspeer ook niet. Niet redden. Of redt hij het wel? Nee, hij redt het niet. 1.09.90 betekent dat Michel Mulder weet dat hij niet deze afstand zal gaan rijden bij de WK-afstanden. En hij in Otterspeer mag hoop houden. Hij gaat met 1.09.62 nog altijd aan de leiding. Gaan we weer naar de half 1 wedstrijd. NAC-PSV 3-1. En die houdt kamp met consequenties, hè? Ja, absoluut. Uh, dat, dat kan haast niet anders. Iedereen zit ook te wachten uh, eigenlijk op uh, de persconferentie en de gesprekken na afloop. Met, natuurlijk met name Fred Rutte. 3-1 de voorsprong over dom gesproken. Zakaria Labiat maakt een volkomen onnodig een overtreding. Waar hij een gele kaart voor krijgt en mist de volgende wedstrijd van PSV. PSV dat in de verdediging is en 3-1 achter staat. Omdat, oeh, dat is ook een forse overtreding van Lasnik. En meteen uh, ruzie. Ja, oe, ze zijn zo verschrikkelijk gefrustreerd bij PSV. Een uh, overtreding van Lasnik waar hij uh, terecht de gele kaart voor krijgt. Hij is uh, ingevallen, Lasnik, uh, zojuist. En dan uh, meteen Strootman die een hele matige wedstrijd speelt. Die heel erg boos wordt. Terwijl vlak daarvoor Labiat een overtreding maakt. Waar verder niemand iets van zegt. Alleen de scheidszetter uh, geeft dan een gele kaart. Maar bij PSV zit het gewoon niet goed. Het speelt heel, heel matig. Met name achterin de doelpunten zoals die weggegeven werden. Was echt bijna op een kinderlijke manier. Erik Pieters in de basis. Uh, voor het eerst sinds oktober uh, vorig jaar. Na een lange blessure. Maar heeft het ook niet echt waar kunnen maken. Een lange bal richting Jan Venigroof-Hesseling. Die uh, verliest het. Komt wel van Bottegien. En dan heeft uh, Jellet en Rauw die ooit nog bij PSV in Blauwe Maanden onder de lat stond. De bal flink in de knuist en schiet de bal weg. Marcelo komt de bal naar Wijnaldum. Wijnaldum die een unieke mogelijkheid liet liggen in de eerste helft om gelijk te komen bij een 2-1 achterstand. Speelt de bal naar buiten naar invaller Lens. Lens zoekt de achterlijn op, maar oh, oh, oh, wat een ongelooflijk zwakke bal van Jermaine Lens. Want die bal komt niet eens voor het doel, niet eens in de buurt van het doel gaat ver. Over het doel, over de achterlijn. En dan kan Jelle en Rauwelaar heel rustig die bal gaan halen. En zitten we in de, eh, op 10 seconden na, 90 minuten die erop zitten. Ik denk dat we er wel een minuut of 4 bij gaan krijgen omdat alle wissels zijn geweest. En er ook nog wat blessuregevallen zijn geweest. Onder andere bij Dries Mertens. Die ook al het veld heeft verlaten. Maar nee, slechts twee minuten extra tijd. Dat vind ik erg weinig. Maar goed, dat zullen ze in Breda helemaal niet erg vinden. Het is groot feest op de tribunes. Waar men Fred Rutte ook al heeft uitgewuift. En dat is gewoon keihard daar misschien nog. De... Nee, net niet de 4-1 voor Nac Breda. Schot gaat van Alex Schalk net langs het doel. Van uh, keeper Titon. Die uh, geen prettige terugkeer heeft in uh, het uh, betaalde voetbal onder de lat bij PSV. Want uh, hij heeft geen uh, prettige wedstrijd achter de rug. Balbezit voor nak na die uittrap van Titon. Bal gaat over de zijlijn. Labiat mag gooien. Slotfase. PSV blijft dus uh, waar ze staan. Qua punten op uh, uh, 48. Net zoveel als S FC Twente, maar wel twee wedstrijden meer gespeeld. En natuurlijk bovenaan nog altijd AZ met een punt meer en een wedstrijd uh, minder. Balbezit voor PSV, maar niet voor lang. Klein duwtje, dat uh, was genoeg om een vrije trap te krijgen. Elak Shawi, de linksback die het goed heeft gedaan bij Nac Breda... maakt een kleine overtreding op Jermaine Lens En dan gaat alles en iedereen naar voren. Hutchinson gaat de vrije trap nemen... Is rechtsback gaan spelen nadat Manelef zijn elfde gele kaart. De tweede in deze wedstrijd kreeg dus rood. Eh, geeft de bal voor. Maar via Milano Koenders gaat de bal over de zijlijn. Ik kijk naar de klok. We hebben bijna twee minuten extra tijd erop zitten. En dan zal er een oorverdovend ge gejuich hier komen. En hebben we dan de laatste wedstrijd van Fred Rutte gezien als trainer van PSV. Ik eh, vrees, je hoopt het nooit voor iemand. Maar ik vrees dat het eh, moet. Omdat er gewoon ingegrepen moet worden bij PSV. Een nieuwe. 13 doelpunten tegen in 3 op 1 volgende officiële wedstrijden. 6-2 vorige week tegen FC Twente. 4-2 afgelopen donderdag tegen Valencia. En nu 3-1 tegen Nac Breda uit. Het is afgelopen en Fred Rutte gaat als een speer naar beneden. De trap af richting de kleedkamer. En op het veld vallen de TSV spelers Manolet. De Strootman, alles ligt op de grond. De balen als een stekker. En wat een schril contrast met de mannen in het geel met zwart. Nak Breda, want zij feest. Het is 3-1 voor NAC Breda, de half-1 wedstrijd. En is dit het einde van de kampioensaspiraties van PSV? Het lijkt er wel op, maar dit is een knotschekke competitie. Dat bleek vanmiddag in deze wedstrijd wel weer. We zijn benieuwd van vanmorgen om 10 uur een persconferentie is op de hertgang. In ieder geval PSV komt aan mij en die zei het al op 48 punten uit 25 duels, evenveel als 1. Onderin doet NAC goede zaken. Het klimt namelijk naar de twaalfde positie, passeert ADO, NEC in Utrecht en komt nu op 29 punten uit 25 wedstrijden gaan wij het hebben over de atletiek de WK Indoor. Afgelopen dagen, Leon Haan, jij volgt het allemaal voor ons. Er, er was nog Nederlands inbreng hè, vanochtend, maar ik, ik, met mijn vraag... zeg ik eigenlijk al een klein beetje het antwoord. Ja, dat is waar, dat is waar. Dafne Schippers kwam in actie in de halve finale op de 60 meter. Ze redden het net niet, lag een beetje in de lijn van de verwachting. Deelnemersveld is gigantisch sterk. Ja, Schippers 19 jaar heeft nog wel wat stapjes te maken. Wat je dan eigenlijk uh, ziet in zo'n halve finale... ze liep uiteindelijk een tijd van 7.25, werd derde... redde het dan niet op basis van tijd. Nummers 1 en 2 plaatsen zich automatisch... en nog de twee beste verliezers. Maar ze redden het net niet, kwam uiteindelijk 200ste tekort. Maar je ziet dat uh, niet elke klap raak is. En bij sprinten moet dat. Dus ze heeft nog, uh, ja, nog uh, wat uh, arbeid te doen. Maar is toch wel uh, het aangewezen Nederlandse atletiek talent... om de komende jaren die, die, in ieder geval die mogelijke stappen te kunnen maken? Nou ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is een terechte opmerking. Ik uh, bedoel, het is talentvol. Uh, nou, natuurlijk ook op de, op de, op de meerkampen. Want ze is ja. uh, wereldjuniorenkampioen, Europees juniorenkampioen. Maar ook daar zie je op die meerkamp, zevenkamp... Um, dat er natuurlijk nog wel veel arbeid te verrichten is... want om mee te gaan met de allerbeste... ja, dan uh, moet ze nog wel flinke progressie boeken. Het is uh, de finale dag. Het is elke dag natuurlijk finale dag, maar vandaag bijna alleen maar finales verder. W wat is er opmerkelijk nog? Nou, ik heb zojuist een hele interessante finale gezien bij het verspringen, vrouwen. Daarbij won de Amerikaanse Britney Rees. Ze was niet zo heel erg verrassend dat ze won, uh, want zij prolongeerde haar wereld Was afgelopen seizoen ook al de beste in de buitenlucht bij het verspringen. Maar ze kwam tot een afstand van 7,23 meter in de slotronde. Ze is ooit twee keer verder gesprongen door Heike Drexler in het verleden, 88, in 1988. Wereldrecord houdt ze nog altijd. En door Christi Yakova en Rusin. Maar de 7,23 is zeer, zeer bijzonder. En de nummer 2, De Lodge, landgenote, 6,98. Ook in de slotronde. En Shera Proctor pakte het brons voor Groot-Brittannië met een afstand van 6,89 meter, 89, ook in de slotronde. En vanmiddag voor de liefhebbers nog een heleboel mooie finales. Hè? Stafettes hoorden, et cetera. Zeker, zeker, zeker. Oké, okay. dank je voor dit moment. Leon Haan. Ja, en uh, over dag Schippers gesproken. Leon zei het al, uitgeschakeld is bij die wereldkampioenschappen Indoor-Atletiek. Halve finale, 60 meter. Ze liep in haar serie de derde tijd. Was niet voldoende voor een plek in de finale. De uitschakeling kwam uiteindelijk toch wel hard aan bij de 19-jarige atleten. Ik vond hem goed. Het super start maar ja, het was vals. niet ik, maar die ander. En uh, ik struikelde nu bij mijn start, maar daarna liep ik wel lekker, ja, deze tijd 60 meter kun je heel weinig goed maken. Helaas wel, ja. Hier staat uh, ja, het huilen staat je nader dan het lachen. Ja, logisch toch? Die kans was toch gewoon. Ik kon moest hem pakken. En dat heet niet. Is dit een euvel waar je al langer mee worstelt deze indoorwedstrijden? Nee, van tevoren leek de kans niet groot, maar ik had deze moeten pakken en dat is het. Ja. Maar, en die struikelpas? Ja, kloten, maar dan ga ik nu even bekijken hoe, hoe ik nu verder. Ja. Vooruitkijken zal moeilijk zijn, maar toch, de meerkamp uh, komt er weer aan. Je hebt eigenlijk de hele winter als meerkampen getraind, vertelde je ook. Uh, het moet uh, de andere kant op. Nou ja, ik ben ook gewoon een meerkamp. Dit is mooi meegenomen, maar ja, ik had toch gehoopt op meer, want ik zat meer in. Dus ja, ik uh, kan je niet helemaal tevreden zijn hierover natuurlijk. Hoe zien de komende weken eruit? Hoe ga je die omslag maken? Nou ja, ik, ik blijf gewoon trainen zoals ik moest trainen, want net is gewoon de meerkamp. En uh, dat is mijn doel nu voor Outdoor, om gewoon die meerkamp goed te doen. En ja, sprinten, dat uh, is even iets minder belangrijk. Het kan ook een bevrijding zijn dat je daarvan af bent. Nou ja, nee, dat vind ik niet. Ik vind het natuurlijk leuk om te doen. En er zat een kans in, en zeker nu achteraf, er zat er helemaal een kans in. Maar, ja. Juist omdat een van de concurrenten eruit vloog door een valse start. Ja, maar ja, ik voelde me sterk, dus ik dacht ik, ik ga er gewoon tegen knokken, ik laat me niet zomaar winnen van me. Ja, toen gebeurde de struikel en dat was een beetje jammer. Wist je toen je over de finish kwam al, het is voorbij? Nee, nee, nee, want ik, ik werd derde in de serie, dus dan kan nog alles gebeuren. En ik wist niet wat de serie ervoor had gedaan. En er komt nu nog een serie, dus ik weet niet wat die doet natuurlijk. Dus ja. Ik ben bang weer in negende plek, maar uh, <laughs> dat is de derde al. Daphne Schippers, uh, ja, zeg maar uh, een hoorbaar teleurgesteld. Uh, in gesprek met Kors van der Brink. Het WK is dus voor Nederland voorbij. Beste prestatie, de zevende plaats van Rutger Smit bij het kogelstoten. Gaan we weer schaatsen, Sebastian Timmerman. Duizend meter mannen nader de ontknoping. Nog drie ritten en dan weten we wie deze wedstrijd natuurlijk wint. Weten we weten ook wie het wereldbekerklassement wint. Daar staat Stefan Grooters trouwens aan de leiding. Met 490 punten. En daarmee heeft hij een voorsprong van 40 punten op Shawnee Davis. En ook Kjeld Nuis staat met de derde plaats nog net binnen. Of heeft Schreeuwthuis met zijn derde plaats nog net binnen het bereik. Maar de kans is heel groot. Dat het gaat tussen Grooters en Davis wat betreft die World Cup. En het gaat natuurlijk om de tickets voor de weken afstanden. Wat betreft de Nederlandse schaatsers en wat dat betreft... Staat hij in Otterspeer en met zijn 1 nog altijd goed voor. De rit hierna, de voorlaatste rit komt zijn ploeggenoot Sjoer Vries in actie. En als Shoulte Vries langzamer is dan Otterspeer, weet Otterspeer dat hij gaat naar zijn groot uit zijn al zeker nu op de baan. Danny Morrison, hij neemt tot tegen de Duitsers. Samuel Schwartz. Normaal gesproken zijn vooral de vrouwen in Duitsland zeg maar, in trek. Staan die in de belangstelling als het gaat om het schaatsen. Maar er zijn ook veel Duitse toeschouwers hier gekomen naar dit halletje in het voormalige Oost een klein gezellige schaatshal, die al snel lekker vol zit. Zit hij dus nu ook en echt niet met alleen maar Nederlanders dus. En zijn moeder van u allemaal, die Samuel Schwartz aan. Die het denk ik net gaat afleggen tegen Morrison. Want Morrison komt inderdaad in de laatste binnenbocht onderdoor. 1.09.37 is de snelste tijd. Staat op naam van Thaibur Mo, de Koreaan. En hier komt 1.09.60 voor Danny Morrison op de klokken. Daarmee staat hij voorlopig tweede, tweede tijd achter Mo. Iets sneller dan Jamie Gregg, zijn landgenoot. Landgenoot van die Morrison. Die reed namelijk 100ste langzamer. Hij in reed reed 200ste langzamer dan deze Danny Morrison. Kortom, het zit allemaal heel dicht bij elkaar op deze duizend meter. Alleen die Taibu Mo, de Koreaan die we natuurlijk kennen van de Olympische Spelen. Hij werd olympisch kampioen op de 500 meter. En hij pakt het zilver op de 1000 meter staat aan de leiding met die 109,37. Maar daarachter heel dicht bij elkaar. Twee ritten nog te gaan. Kjeld Nuis nu op de baan, op het ijs gekomen. En dan gaat het dadelijk opnemen tegen Sjoerd Snuis voor alle duidelijkheid, is dus al zeker van deelname... Aan die weken afstanden op deze 1000 meter. Trouwens ook op de 1500 meter heeft hij ticket, uh, ook al, had hij dat ticket ook al verdiend. Hij gaat, het, uh, gaat dus een dubbele afstand rijden. Nuis won dit seizoen een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Dat is zijn enige wereldbekerwedstrijd die hij ooit won. En dat gebeurde op de 1000 meter. Voor de rest ja, heeft hij heel veel hij eigenlijk in tweede plaats. Ook dit weekend weer tweede op de 1500 meter uh, voor die Kjeld Nuis. Hij wil op die afstand graag ook een keer winnen. Voorlopig dus alleen een win. Geweest op de 1000 meter. Sjoerd de Vries is dit seizoen onder leiding van Gerard van Velders... Hun coach dit seizoen bij APPM. Helemaal weer opgebloeid na moeilijke jaren bij Jack Ori, waar hij gewoon niet uit de verf kwam. En hij rijdt dus tegen een voormalig ploegenoot tegen Kjeld Nuis. Nuis gestart in de binnenbaan. Sjoerd de Vries gestart in de buitenbaan. De Vries moet dus sneller rijden dan hij in Otterspeer. Dat hangt voor hem ook nog eens boven de markt. Nuis probeert in de eerste binnenbocht het uh, verschil met Sjoerd de Vries te overbruggen. Slaagt hij niet helemaal in zij-aan-zij weg naar de 200 meter. En met 16,78 en 16,82 zijn ze allebei wat langzamer dan bijvoorbeeld Hein Otterspeer, maar ook veel langzamer dan Tijbemoe die met 1,0937 de snelste tijd op zijn naam heeft staan. Verschil op de kruising meter of 10 in het voordeel van Kjeld Nuis. Hij van, buiten, van binnen naar buiten toe en Sjoerd de Vries van buiten naar binnen toe probeert via de binnenbocht onderdoor te komen Dan een ruime binnenbocht. Maar kwam nog net binnen de lijn uit en Kjeld Nuis houdt meer snelheid na die bocht. En dat zie je dan meteen terug op het eind, waar hij iets je uit bij Sjoerd de Vries. Maar Sjoerd de Vries komt nu door de volgende binnenbocht weer onderdoor. Het verschil met de snelste tijd van Mo. In de viertiende net bij het ingaan van de laatste ronde. Nu is het voordeel voor Kjeld Nuis. houdt meer snelheid over op de kruising. rijdt al richting Sjoerd de Vries. En klaar te klus dan definitief wat betreft deze rit in de binnenbocht. De heer Nuis gaat de rit winnen van Sjoerd de Vries. En gaat de tijd neerzetten van 1.09.35. En daarmee is hij ietsje sneller dan Tijbeur Mo. Dus Kjeld Nuis rijdt dus de snelste tijd. Juurt de Vries langzamer dan hij in Otterspeer. Dus die pakt het laatste ticket voor de weken afstanden. Radio 1. Het NOS-journaal. 1 minuut over half drie. Jeroen Chapkema. In de Afghaanse provincie Kandahar heeft een Amerikaanse militair. die door het lint ging, een bloedbad aangericht. Hij verliet s'nachts zijn basis en schoot in verschillende huizen mensen dood. fotograaf van persbureau AP heeft 15 lichamen zien liggen. De Afghaanse autoriteiten spreken van 7 tot 16 doden.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 De Duitse autoproducent BMW wil dit jaar 4.000 nieuwe werknemers aannemen. De fabrikant van onder meer, de BMW en de Mini verwacht te groeien tot 104.000 werknemers. Vorige week maakte BMW al bekend dat vorig jaar het beste jaar ooit was voor het bedrijf, mede door de toenemende vraag uit China. Dat waren de hoofdpunten. AWB nou, Verkeersinformatie files op de A4. Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude, twee kilometer. Op de A 12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld 2 kilometer en door werkzaamheden op de A 29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heijnenoord tunnel 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Sportradio NOS 1, NOS Radio. Zo het voetbal eerst snel terug naar Sebastian Timmerman in Berlijn. De laatste rit op de duizend meter. Een koningsrit tussen Stefan Groothuis, de wereldkampioen. Sprint van dit seizoen en Shawnee Davis, de wereldkampioen op de duizend meter. En natuurlijk ook de Olympisch kampioen op deze afstand inzet. Die 1.09.36. Tijd is ietsje gecorrigeerd van Kjeld Tenhuis. En de Nederlander kijkt toe op het bankje. Ziet Stefan Groothuis in de binnenbaan een honderdste van een seconde sneller openen dan Shawnee Davis. Davis die vandaag al onderuit is gegaan. Ja, onderuit is gegaan. Een klein slippertje toen hij er straks het ijs opstapte. Maar dat zal hem weinig pijn hebben gedaan. Davis kijkt als een, een jager naar voren. Kijkt hij naar het achterste van Stefan Groothuis. Dat is de prooi waar hij naartoe moet en waar hij naartoe rijdt. Via een hele goede binnenbocht komt hij met een kleine voorsprong eruit. Maar Groothuis heeft meer snelheid. Zit er alweer naast en is er bij het ingaan van de laatste ronde bijna voorbij. 22, 29 is de doorkomsttijd. Oeh, Davis met de hand naar het huis. Beiden waren sneller net dan Kjeld Nuis was bij het ingaan van de laatste ronde. Davis had dus even wat onbalansen net in de Bocht. Daar verliest hij ritme mee. Daar verliest hij snelheid mee. Groothuis kan Davis gaan verslaan als hij een goede laatste binnenbocht weet te schaatsen. Ze komen er zo'n beetje nagenoeg gelijktijdig uit. Buiten Davis. En Davis heeft meer snelheid over en wint dus de rit. En doet dat in 1'09, 23. En daarmee is hij ook sneller dan Kjeld Nuis En dus wint Shawnee Davis hier de duizend meter voor het, uh, Kjeld Nuis. Derde type mol en vierde wordt Stefan Groothuis. En dat betekent ook dat Shawnee Davis Groothuis voorbij gaat... Volgens mij in het eindklassement van de wereldbeker 1000 meter. Dus slaat Shawnee Davis een dubbelslag. Wint hier de 1000 meter. En ook het eindklassement van, uh, dat, van deze afstand. Beetje zuur dus voor Stefan Groothuis. Nuis wordt tweede, Mo derde, Groothuis vierde. Nuis gaat met Groothuis en Hein Ottespeer die zevende wordt. Deze afstand rijden over twee weken bij de weken afstanden. We gaan voetballen. NAC PSV 3-1. Dat zal met veel vreugde kennis van zijn genomen bij een aantal van de concurrenten. Een van die concurrenten is Twente, waar het allemaal zo goed mee gaat. En die zijn op bezoek in Nijmegen. Net begonnen. NEC Twente, Frank Wielard. Ruim drie minuten onderweg. Het is nog 0-0. En uh, ja, bij Twente zijn ze zeker niet ontevreden natuurlijk over de uitslag bij uh, uh, NAC tegen PSV. Bij NEC daarentegen dan weer wel. Want uh, dat betekent dat na de winst van ADO ook NAC heeft gewonnen. En dat verplicht NEC bijna om ook te winnen. Om uh, bij die onderste plekken in ieder geval in de buurt van die twee ploegen te blijven. En daar weer net boven uit te komen. Ja, tegelijkertijd uh, Twente natuurlijk. De ploeg in vorm. Al vier wedstrijden op rij gewonnen, maar nu NEC eruit in de counter met Zeefuik voorop. Gaat hij gelijk schieten of gaat hij eerst naar binnen? Hij kiest ervoor om even naar binnen toe te kappen en Brama rekende daar ook op. Is degene die de bal over de achterlijn heen schiet en daarmee de counter van NEC om zeep helpt. Maar wel een hoekschop weggeeft. De eerste dreiging in deze wedstrijd sowieso van de ploeg uit Nijmegen. Dat zijn centrale verdedigingsduo normaal gesproken mist. Nuitenke is ziek van eide geschorst. Daar staan nu Salesi en Smofs. Die kunnen dus nu mee naar voren bij deze hoekschop. Waar Schöne staat om hem te trappen. Gaat Smofs naar de eerste paal. De bal gaat naar de tweede paal. Daar wordt die bal ingekopt in eerste instantie. En vervolgens ingeschoten door Navarone voor de jongen. Die vanaf rechts mag spelen bij NEC de laatste week. En daar een prima indruk maakt. Een jongen uit de eigen opleiding van NEC. De bal overigens gewoon opgeraapt door Michailov. En die zoekt nu Ola John. En natuurlijk De Jong... Ook de man in, uh, in vorm. Uitgebreid geprezen door uh, Alex Pastoor, de trainer van de NEC. Voorafgaand in deze wedstrijd. Ongelooflijk in vorm. En wat een ongelooflijk complete spits. Hij, die werkelijk alles blijkt te kunnen op dit moment. Als je daar een middag tegen moet spelen, krijg je van tevoren al buikpijn. Dat is lekker als je niet je normale centrale duo vervolgens hebt staan. Voor, op solo, door het strafschopgebied van uh, het FC Twente. Hij schiet de bal over. De eerste aanvallende impulsen komen van de thuisploeg. Dat het hele jaar zo leuk speelt en zo verrekt weinig punten daarmee pakt. En Twente daarentegen dat niet altijd even leuk speelt... maar heel veel punten pakt. De minste verliespunten heeft in de eredivisie. En dat vandaag natuurlijk graag wil volhouden. 5,5 minuten onderweg. 0-0 nog in Nijmegen. En als Ajax wint kan het ook zomaar over PSV gaan. Ajax tegen RKC. Bas tegelug Ja, dat zullen ze in Amsterdam toch geen rekening mee gehouden hebben... een paar weken geleden. Maar het is wel zo. Vijf minuten gespeeld. 0-0. Maar voordat ik mag praten gaan we eerst kijken bij Ragnar Wat gebeurt er? Het is uh, 1-0 van Feyenoord. Een explosie van geluid in de Kuip in Rotterdam. Als we vijf minuten op de klok hebben staan, en ik denk dat het opman Bakal is die scherp is als er al een hele goede redding nog is van Fernandes, de doelman van Utrecht. Bal blijft liggen daar in de doelmond, en vervolgens van dichtbij binnengeschoten bij de Rotterdammers, die een vroege voorsprong nemen. In deze bijzondere wedstrijd die voor een groot deel in het teken staat van het overlijden van Vlody Smollaert. Het begint allemaal met een knal van afstand waar Fernandes nog de handen tegenaan krijgt. Maar vervolgens toch 1-0 voor Feyenoord te maken zoals gezegd Opman man Bakkal. En dan uh, terug in Amsterdam. Ajax RKC 0-0 na 6 minuten. Bij Ajax uh, geen Soleimani dus die uh, geblesseerd raakte vorige week zijn logische vervanger. Uiteraard Ebecilio de man van de doelpunten tegen Roda. De Jong is weer spits. Dat betekent dat Boulikien op de bank zit. En bij RKC, ja, daar zouden ze wel graag spitsen willen. Maar Nemet en Castellon, over wie zoveel te doen is geweest... zijn allebei officieel geblesseerd. Of dat zo is, want daar hebben we natuurlijk alle reden om daarover te twijfelen. In het geval van Castellon, dat gaan we in afloop maar eens rustig navragen. Maar die spelen niet. En dus is er wat geschoven bij RKC voorin. En speelt Auwassar nu als een soort linksbuiten. Terwijl Ajax aanvalt overigens, maar Usbilis zich niet langs drie tegenstanders kan vuren. Met het uitverdedigen van RKC niet alleen... Correct verloop, maar ook nog met potentie als de bal tenminste goed zou zijn gegaan in de loop mee van Meijers. een van de Waanwegse middenvelders, maar Meijers verspeelt de bal. Ajax zal een impuls hebben gekregen na de nederlaag van PSV, zoals jullie terecht zeggen. Geldt dat natuurlijk ook voor AZ, geldt dat natuurlijk ook voor Twente. Maar Ajax weet dat het plotseling weer meer dan het zich had voorgesteld meedoet in de strijd om de titel. Als RKC uitbreekt via de rechterkant via Schet... Die de bal goed controleert. Dan langs zijn tegenstander probeert te lopen. Maar die tegenstander heet Vertongen. En zet hem letterlijk en figuurlijk de voet dwars. Zo heeft Ajax de bal weer terug. In de middencirkel wordt er bovendien een overtraining gemaakt. Op Eriksen zijn we zeven minuten onderweg. Nog geen doelpunten gezien. Eén schot. Nou ja, schotje. Van de rechtsback van Rijn dat naast ging. En daarmee is de koek voorlopig op 0-0 in Amsterdam. En Feyenoord ook in goede doen. Kijkt ook gewoon nog altijd naar boven. En staat wel 1-0 voor naar Meijer gaat lekker rappen vanmiddag en Cabral misschien wel op weg naar de 2-0. Want een actie aan de rechterkant vervolgens van Schaken krijgt de bal niet voor. Het was Leerdam die de voorzet wilde verzorgen. Maar die bal is wat te kort en dan is er bovendien een blessure achterin bij Utrecht. Al je schut zal het zijn die op de grond ligt eerlijk gezegd. Keek ik daar niet naar want ik volgde de bal. Het geeft in ieder geval Utrecht even de mogelijkheid na acht minuten spelen met die 1-0 voorsprong. Die goal van Bakal op het bord. Om even adem te halen, want in de eerste paar minuten was er sprake van een gelijke strijd op het veld. Maar die knal van Klaasie, want hij was het spijkerhard van ver. En Fernandez zat er nog wel goed bij, maar vervolgens oogde het niet helemaal bij de les. En kon dus Bakal van dichtbij... De bal binnenschuiven namens Feyenoord. Dat nu al evenveel punten heeft als vorig seizoen in dezelfde ploeg speelt als een week geleden toen het met 1-0 won. Tegen FC Groningen en toen Klaas, die de man dus nu van, zeg maar even de assist, toen hij de doelpuntenmaker was. Leerdam in duel met Kali, ter hoogte van de middenlijn in een zonde overgrote Kuip. Uitverkocht ook een geweldige sfeer. En dat heeft vast te maken met het eerbetoon ook aan Vlodi Smollarek die voor deze ploeg in het verleden speelde. Rauwbanden bij de ploegen en een minuut stilte, prachtig spandoek bovendien voor de wedstrijd op het veld met zijn beeldenis. Leerdam speelt naar Martins Indi. die staat halverwege de Feyenoordse helft, bal gaat naar de linkerkant, naar Nelon, het neefje van die andere verdediger van Leerdam. Aan de rechterkant El Amadi komt de bal halen. Nu ter hoogte van de middenlijn in de as van het veld de Marokkaan. Naar Klaasie en dan weer terug naar Martins Indy. En zo is Utrecht weer met zijn elf ook. Want daar achterin is Schut weer gaan staan. Feyenoord heeft de bal en heeft dus een veldoverwicht. En nog wel het belangrijkste, het heeft een voorsprong van 1-0 tegen FC Utrecht. Na een kleine 10 minuten spelen in Rotterdam. Come your not, and don't leave me this way is ook een plaat... die geen zakketje verdient door een doelpunt. Uh, Lieve Westra is er niet in geslaagd Parijs-Nies op zijn naam te schrijven. Hij is vandaag tweede geworden in de tijdrit achter Bradley Wiggins. Wiggins was ook uh, al klassementsleider. Uh, uh, Valverde is uiteindelijk derde geworden daar in Parijs-Nies. Twee seconden was het verschil tussen Wiggins en Westra. Acht seconden dus uiteindelijk in het klassement. Wel een mooie prestatie van Lieve Westra. Tweede in Parijs-Nies. Lange plaats van de Communards. Geen onderbrekingen het. we al Dus waarschijnlijk nog 0-0 bij NEC Twente. NEC, maar we niet zeggen. Hè? NEC Twente, Frank Wielard. Je mag zeggen wat je wilt, Tom. Ja, nee, we zijn netjes. NEC ja, zit daar. NEC zit hier. Hè? Dat ja, zit er wel. Ja, ja, uit, ja goed. heel goed. Zo is het. Um, het kwartier onderweg. 0-0 is het uh, nog altijd. NEC verstopt zich zeer zeker niet. Het is uh, bijzonder dreigend geweest. Maar ook uh, Twente heeft inmiddels al zijn kans gehad. Uit een hoekschop uh, ingekopt door de jong. Van de lijn gekopt uiteindelijk door uh, Sjeun. Yeah. En nu probeert Twente de bal weer onder controle te krijgen. Dat lukt overigens niet. Dus kan NEC er weer afkomen met Schöne in balbezit in de middencirkel. Even zoeken naar de vrije man. Die vindt hij niet voor zich. Dus moet hij even de breedte in richting Nathaniel Wil. Voor ingespeeld langs de lijn weer terug naar Wil. En nu is het de beurt aan NEC om de bal even rond te spelen. Iets wat Twente voornamelijk ook doet. Rustig wachtend op het gaatje dat ergens valt. Twente speelt het de bal rond. En nu Babels die de bal bepaald niet afwachtend wil rondspelen. De diepte injaagt waar Schöne de kop nu wel verlieft. En dus Twente de bal overneemt. Brama. even achteruit naar Bengtson, de man die uh, Douglas moet vervangen. Vanwege die rode kaart die Douglas kreeg tegen PSV. En ook Jans is er niet bij. Die kreeg geel tegen PSV. Dat was zijn vijfde van, het, uh, van dit seizoen. En dus Bayrami voor hem in de basis. Shatley op 10. Twente leidt balverlies. voor pikt op. Halverwege de helft van uh, Twente. En zoekt aan de rechterkant opnieuw uh, naar Verona voor... Twee zoeken elkaar voortdurend op. Voor nu ook weer de bal terug proberen te krijgen bij Schöne. Dat lukt alleen niet. Kan Twente overnemen. Schatli nog net de bal uh, bij een medespeler gekregen. Daar Rosales aan de zijkant. Die wordt vervolgens ondersteboven gekegeld. Door uh, volgens mij is dat Nathaniel Wilja inderdaad. Hij krijgt daarvoor de gele kaart. En uh, Omdat hij de tackle uh, maakt te laat is met die tackle. En Rosales daardoor geblesseerd raakt. 16,5 minuut zijn we onderweg. De wedstrijd vooralsnog in evenwicht. Niet alleen in de stand, maar ook qua veldverhouding 0-0. Ajax weer een thuiswedstrijd. Vandaag tegen RKC, Bas Tegelig. 0, 0 hoewel het uh, wel na 16 minuten voetbal eigenlijk één kant op gaat vooral. Want Ajax is de ploeg die speelt op de helft van RKC, zal niemand echt verbazen. Ebencilio struikelt nu wel en verslikt zich in zijn eigen actie. Hij was zo even wel aardig betrokken met een uh, schitterende steekbal. Die in de loop meekwam van Siem de Jong. Die kwam uit een hele moeilijke hoek, maar kon wel schieten, maar schoot de bal voor langs. Even later nog vanaf de andere kant via Usbilis. Een aardig schot waarvan Usbilis nog vond dat doelman zoet daar met de vingertop aan had gezeten. Dat vond de scheidsrechter overigens niet. Maar zo heeft Ajax in het eerste kwartier, laten we zeggen, drie halve kansjes gekregen. En RKC heeft eigenlijk nog helemaal niets laten zien. Ploeg wacht af. Nou ja, wat mag je verwachten, hoewel RKC het natuurlijk aardig doet. En gewoon goed in vorm is de laatste weken. Drie wedstrijden ongeslagen na de duels tegen Feyenoord, Vitesse en Excelsior van de laatste weken. Ze staan tegen het linker rijtje aan. En dat had toch denk ik in Waalwijk ook niet iedereen maar zo verwacht. Wel nu bijna al de wereld de fout in gaat. Wel wat wordt opgejaagd door Jansen. De spits dus van RKC. Omdat Nemet er niet is. Omdat Castellon er niet is. En omdat dat ook altijd ten er nog niet is. Ajax neemt over. Dan kan Usbilis ermee vandoor aan de rechterkant van het veld. Dan moet RKC verdedigen met Van Peppen en Ramos. Die zijn eigenlijk allebei niet helemaal op hun post. En komt er een paas van Usbilis helemaal van de rechter naar de linkerkant van het veld. Maar die bal is zo uit het lood dat die door Jansen niet kan worden binnengehouden. Dat ook nogal slordig. Dat betekent een uh, abrupt einde aan de Amsterdamse aanval die toch wel enige potentie in zich droeg. Zo een seconde of dertig geleden, maar niet ten volle benut op zijn zachtst gezegd. 17,5 minuut, 0-0 stand. RKC mag ingooien via de rechterkant, via Martina... Die bandjaar daar nog altijd vervangt. En dan komt de bal terecht bij Schet. Die we in het hoofdstuk eigenlijk ook nog niet echt hebben gezien. Die verspeelt de bal. En Ajax neemt weer over. Ter hoogte van de middellijn. Siem de Jong. In een gebied waar het eigenlijk heel druk is. Eriksen laat zich poorten nu. Dat zal hem er ook niet vaak overkomen door Duits. En dan kan Ramos Pazen de diepte in in de richting van Schet. Maar daar zit dan het hoofd tussen van Koppers. De linkervleugelverdediger bij Ajax. Van Rijn en Koppers rechts en links. En dat betekent dat er weer jonge mensen achterin staan bij Ajax. 0-0 de stand in de arena bij Ajax RKC. Ajax is wel sterker, maar nog niet levensgevaarlijk geweest. Bloemendaal Amsterdam is het hockey Gerard de Groot. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar de nooie tegen Takema. Ja, maar... Van dat tweetal, de TNT, staat alleen uh, Teun de Nooier op het veld. Uh, Tako Takema is geblesseerd. Heeft een enkel blessure. Is wel voor 70% hersteld. Maar Tako van der Honert, de coach van Amsterdam, wil uh, Tako Takema sparen. Zegt hij voor de Euro Hockey League over twee weken tijdens de Paasdagen. Drie weken is dat, geloof ik. Daar moet uh, Takema dan weer gaan uh, floreren. En hij is er dus niet bij. Teun de Nooyer natuurlijk wel. En je kan ze het niet ontzeggen hoor. Wat ludieke inventiviteit. De supporters van Bloemendaal. Tien minuten voor de wedstrijd. werd er een enorme boomstam het veld opgesjouwd. met uh, mooie takken. Dat verwees naar uh, de verwijdering natuurlijk. uit uh, de nationale selectie van Takema. En de Nooier. oude grote bomen moeten omgezaagd worden. riep uh, van As. want dan kan daaromheen het kleine grut gaan groeien. En ze, ze zeulden die boomstam over het veld. Uh, als eerbetoon natuurlijk aan hun eigen, eigen bloedeigen. Teun de Nooyer. De held hier bij Bloemendaal. En zij vinden dat hij gewoon weer terug moet in Oranje. Nou, daar gaat alleen bondscoach Paul van As over. Hij zou hier aanwezig zijn. Maar niemand heeft hem hier nog kunnen ontdekken. Misschien heeft hij wel een baard opgedaan en een zonnebril. Om zich hier in Bloemendaal ja, wat, wat incognito te vertonen. Hij zal er wel natuurlijk bij moeten zijn. Want het is een topper, laten we dat niet vergeten. De koploper is Amsterdam met 29 punten. En Bloemendaal heeft er 26. Staat daar drie punten achter. Kan op gelijke hoogte te komen en is de wedstrijd dan ook goed begonnen. Leidt met 1-0 dankzij Hofman met een treffer al in de eerste minuut. Dat betekent dat Bloemendaal, ik zei het al, goed is begonnen hier tegen de koploper, tegen Amsterdam en ik zeg het nog maar eens, Bloemendaal met Teun en Amsterdam zonder taken. Dan uh, aansluitend op Gerard maar even de uitslagen van de vrouwen. Hoofdklasse hockey. Amsterdam tegen HDM 6-1. Lade Pinocke 5-0. Mop Rotterdam 0-0. Kampong tegen SRC werd 2-3. Oranje-zwart Den Bos 1-1. En Hurley HCKZ werd 0-2. Lade 43 uit 15. Den Bos 36 uit 15. SRC 35 uit 15. En Amsterdam 32 uit 15. Op playoffpositie onderaan HDM voorlaatste 9 uit 15. En HCKZ 3 uit 15. Feyenoord FC Utrecht. Ragnar naar Niemeijer. Met zonnebril iedereen in de Kuip vanmiddag, hoor. want het is werkelijk fantastisch weer. Een 1-0 voorsprong na 20 minuten voor Feyenoord op het bord. En iedereen heeft zijn plekje in de zon dus gevonden hier. Prima omstandigheden. Feyenoord goed nu aan de linkerkant met het balbezit bij Schaken. Trekt naar binnen toe, wil een 1-2 gaan opzetten daar op de kop van het strafschopgebied. Maar daar wordt verdedigd door Bulthuis en dat mag verder. En dat betekent dat Feyenoord de bal voor heel even kwijt is. Maar de ploeg uit Rotterdam heeft hem ook snel weer te pakken. Alleen wel een stukje achteruit met El Amadi. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Waar hij op de borstkast komt van Ron Vlaar. meter of tien over de middenlijn. In speelt Paas naar de kop van het 16 meter gebied. Waar Buitens dan staat. De verdediger van Utrecht. Voorin raakt Utrecht de bal kwijt. En dus weer El Bakal de doelpunt te maken. Schaken vrij op links. Kan een voorzet gaan verzorgen. Het is eigenlijk alleen maar tegenhouden voor FC Utrecht vanmiddag, hoewel die ploeg wel een hoekschop kreeg. Daarvoor de rest geen gevaar uit wist te stichten. Wat dat betreft is de stand 1-0, maar in harde cijfers is het dus 1-0 voor Feyenoord. Dat nu ook weer via Vlaar het balbezit heeft op de eigen helft. Vlaar steekt de middenlijn over, speelt hem in naar Bakal, wat aan de linkerkant. Daar staat Schaken weer, misverstandje bij Feyenoord. Want de bal komt niet bij Schaken terecht. en gaat over de zijlijn en dus mag FC Utrecht gaan gooien... Utrecht in een ander systeem. 4-2-3-1 vandaag. Dat was toch 4-3-3. Snijder heeft een plekje gekregen achter de eenzame spits Gerrand. Utrecht zit zwaar in het probleem. Is gezakt naar de vijftiende plaats. Ziet concurrenten als nak en ADO punten halen dit weekend. En zal zelf toch eigenlijk ook wat moeten. Feyenoord pakt weer op. Gaat maar weer eens bouwen via de rechterkant met het balbezit bij Cabral. En we zien op de klok dat we halverwege de eerste helft zitten. Dat het 1-0 is voor Feyenoord. Gaat Cabral nog schieten? Dat doet allemaal te lang. Het blijft voor eventjes 1-0. Twente wordt al vroeg vastgezet door NEC in Nijmegen. Frank Wilaard Ja, de Nijmegenaren verstoppen zich bepaald niet. En hebben ook wel wat halve kansen gecreëerd. En dat zullen toch echt in de loop van deze wedstrijd hele kansen moeten worden. Een schot een mislukt schot eigenlijk van Schöne leidde nog tot de grootste bijna mogelijkheid. Wil bereikt voor Die stond helemaal vrij. Michailov kwam razendsnel zijn doel. En dat deed de doelman van Twente uitstekend. Want daardoor voorkwam hij dat voor de bal nog kon voorgeven aan Zeefuik. De, de spits van NEC Nog geen doelpunt gemaakt dit seizoen. En hij stond er nu helemaal klaar voor. Alleen de bal kwam nooit. En nu Twente <coughs> neemt u kwalijk met de ingooi uh, van de Rosales in de richting van Chatley Vandaag dus spelend achter uh, de Jong. En Twente dat de bal gaat rondspelen. Via Cornelis Ik wil de bal niet in de diepte kwijt. Richting Bayrami die uh, naar binnen gaat in plaats van aan de buitenkant blijft hangen. Dus maar even terug. Via Wiskrof. en Michailov dan toch uiteindelijk maar de bal richting Bayrami. Conboy wint het wel. En uh, Bayrami kopt de bal over de zeil. En zo neemt de NEC weer over. En aan de bal heeft de NEC wel wat meer daadkracht. Wil wat sneller naar voren toe voetballen dan dat Twente dat doet. Alleen nu raken ze bij de ingooide bal onmiddellijk weer kwijt. En moet Selezi uh, in de achtervolging op de bal. Met de Jong in zijn uh, kielzog krijgt Selezi de bal. Gewoon bij zijn landgenoot, bij Babels. De man die een jaar heeft uh, bijgetekend bij uh, NEC. En ook volgend jaar nog in Nijmegen. Op het doel staat. 24 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0 bij NEC Twente. En 0-0 is het ook gewoon bij Ajax RKC, Bas Stichle. Ja, na 23 minuten uh, voetballen. Het tempo is enorm gezakt. RKC heeft zich misschien wel om die reden wat makkelijker in de wedstrijd kunnen nestelen. heeft via Auwassar zelfs een keer op het doel van Vermeer geschoten. Nu Komt Ajax weer trouwens met Van Rijn voorzet. Oh, die kan er ook wel zo in als uh, Eriksen bij de tweede paal opduikt... en een iets langer been heeft dan dat hij heeft. Mevrouw Eriksen is daar ongelooflijk gelukkig mee dat beide benen even lang zijn. En niet te lang, maar het had Ajax een goal kunnen opleveren. Want uh, als hij zijn been iets verder had kunnen uitsteken... dan had hij de bal bij de tweede paal rustig kunnen binnenglijden op die scherpe voorzet. Maar dat lukt dus niet. En zo uh, ontsnapt RKC even kleine tempoversnelling. Waar Ajax dus nogmaals in een wat te laag tempo opereert. En om die reden RKC... Wel wat makkelijker ook aan de bal gekomen is eigenlijk in de voorbije minuten. We zitten 25 minuten op weg in deze wedstrijd. 0-0 nog altijd de stand. En Sime de Jong heeft de bal. Die heeft die halverwege de Waalwijkse helft aan de buitenkant uh, kan van Rijn dan opvangen. Gaat de bal terug naar Anita. Die ook vandaag weer controleur is op het middenveld. In feite met Theo Jans Een beetje afhankelijk hoe de tegenstander zich beweegt. En dan is Eriksen de meest aanvallende punt. En nu is het uh, vanaf de linkerkant. Ebesilio die naar binnen duikt. En de bal weer meegeeft aan Jans. Ajax puzzelt. Doet dat uh, na 25 minuten. Maar ongelooflijk veel gevaar heeft dat behouders die kans zo even van Erikse dus nog niet opgeleverd. 0-0. In Amsterdam dus daar 0-0. NEC Twente ook nog altijd 0-0. feyenoord Utrecht na 25 minuten spelen op 1-0 door een goal van Bakal. En eerder vanmiddag eindigde NAC tegen PSV in 3-1 door goals van Wijnaldum voor PSV, Kolk, Lurling en Kolk voor NAC. Straks om half vijf nog de graafschap tegen AZ. Tot straks na het nieuws van 3 uur. Hey. Laat u meevoeren naar de wereld van tango's en tradities. Naar Buenos Aires. Naar de wereld van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Luister vanavond naar de documentaire Heimwee naar het Heden. Heimwee is een rare ding. Soms je moet je weg te gaan om dichterbij te zijn van de plaats die je hebt achtergelaten. In de voetsporen van Jorge Louis Borges. Vanavond 9 uur in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sesambroodje. Sesambroodje op mayonaise. Mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan.